Dit van kersteren met het NOS-journaal. De winst van Amerikaanse autofabrikant Tesla is in het eerste kwartaal van dit jaar gekelderd. In drie maanden zakte de winst met 71 procent. De omzet daalde ook met 9 procent, blijkt uit de financiële resultaten. Tesla ligt onder vuur vanwege het werk van topman Elon Musk voor president Trump. Op instructies van Trump zette Musk het mes in de Amerikaanse overheid. En duizenden ambtenaren zijn ontslagen. en Dat leidt tot felle kritiek en wereldwijde boycotts. Musk zegt vanaf mei weer meer bij Tesla te zullen gaan werken en minder tijd aan overheidszaken te besteden. De rechtszaak over de moord op vier icon-journalisten ruim 40 jaar geleden is uitgesteld. Eigenlijk zou het proces komende dag beginnen, maar de advocaat van een van de verdachten kan niet. De vier Nederlandse journalisten werden in 1982 in El Salvador vermoord door militairen van het regeringsleger... Ze waren daarom verslag te doen van de burgeroorlog. Twee oud-officieren en de toenmalige minister van Defensie van El Salvador staan in juni terecht. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, is komende dag niet op de Oekraïne-top in Londen. Rubio dreigde vorige week te stoppen met bemiddelen als Oekraïne en Rusland niet sneller aan een overeenkomst zouden werken. Waarom hij nu afwezig is, is niet duidelijk. Op de top in Londen komen diplomaten uit Europa en Oekraïne bijeen... om te praten over de steun aan Kiev in de onderhandelingen met Rusland. Cybercriminelen hebben mogelijk personeelsgegevens... van medewerkers van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal buitgemaakt. De drie bedrijven vallen onder Aal Del Delhaize. De hek was in november en was gericht tegen het Amerikaanse deel van het bedrijf. Mogelijk zijn hierbij dus misschien ook Nederlandse personeelgegevens buitgemaakt... Mogelijk zijn hun bankrekeningnummer en salaris bekend bij de hackers. Het weer, het is een graad of 7. Er de ochtend eerst nog wat zon, maar vanuit het zuiden komen er buien aan. In de middag kunnen die stevig zijn met onweer. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is... Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Global DJ's.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 I'm Goedemorgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. De winst van Amerikaanse autofabrikant Tesla is in het eerste kwartaal van het jaar gekelderd. De winst zakte met 71 procent en ook de omzet daalde met 9 procent, blijkt uit de financiële resultaten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio komt komende dag niet naar de Oekraïne-top in Londen. Rubio dreigde vorige week nog te stoppen met bemiddelen als Oekraïne en Rusland niet sneller aan een overeenkomst zouden werken.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 De vier Nederlandse journalisten werden in 1982 in El Salvador vermoord door militairen van het regeringsleger. Twee oud-officieren en de toenmalig minister van Defensie van El Salvador staan in juni terecht. Het weer lokaal is een kans op dichte mist en het is een graad of zeven. Later wat zon en daarna weer buien bij maximaal 17 graden. Het ritme, het ritme van ZFM. her coat burning all the letters she wrote I them.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 So tell me what you wanna do Come on baby Yes I spilled I can't, it, I can't take you no more I can't take it no more I Gotta yes. oh, have it guys I should